7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Over een uur gaan in Frankrijk de stembureaus open voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Zittend president Sarkozy neemt het op tegen de sociaaldemocraat Hollande. Die doet het in de peilingen een stuk beter dan Sarkozy. Bronnen rond de president houden ook rekening met een nederlaag. Een ingewijde zei tegen persbureau Reuters dat Sarkozy alleen nog een wonder kan worden herkozen. Het verschil in de peilingen tussen de twee kandidaten was vrijdag 6 procent. Als Hollande wint, komt er voor het eerst in 17 jaar weer een linkse president aan de macht. De meeste stembureaus in Frankrijk sluiten vanavond om 6 uur. In de grote steden zijn ze tot acht uur open. Als president Sarkozy niet wordt herkozen, is hij de elfde leider in Europa... die tijdens de economische crisis zijn post moet verlaten. De Grieken gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen lopen waarschijnlijk uit op een afstraffing voor de coalitiepartijen die onder druk van Europa een streng hervormingsplan opstelden. Grootste verliezen wordt waarschijnlijk de sociaal-democratische PASOK... die twee jaar geleden nog bijna de helft van alle stemmen haalde. De conservatieve coalitiepartner Nieuwe Democratie... wordt waarschijnlijk de grootste met een kwart van de stemmen. Maar de partij zal moeite hebben met het vinden van coalitiepartners... omdat de meeste andere partijen van links tot rechts... zich tegen het bezuinigingsbeleid hebben gekeerd. Het defilé van veteranen in Wageningen heeft gisteren minder bezoekers getrokken. Door het slechte weer was het rustiger dan andere jaren. Minister Hillen van Defensie nam het defilé af. Ongeveer 1250 veteranen liepen mee, onder wie zo'n 300 uit het buitenland. Uiteindelijk kwamen er 120.000 mensen naar Wageningen. Net zoveel als vorig jaar, maar de meeste mensen kwamen pas later op de dag toen het droog was. Wageningen was een van de veertien plaatsen... waar de traditionele bevrijdingsfestivals werden gehouden. Daar traden Elaine Clark, Go Back to the Zoo... en Nick en Simon op als ambassadeurs van de vrijheid. De bevrijdingsdag werd officieel afgesloten... met het concert op de Amstel in Amsterdam. Koningin Beatrix was erbij, net als de Duitse president Gauk. Het thema van 4 en 5 mei was dit jaar Vrijheid geef je door. De politie in Breda heeft vannacht op een automobilist geschoten die niet wilde stoppen. De man reed door het autovrije uitgaansgebied van de stad en zou bijna enkele mensen hebben geraakt. Hij kwam met zijn auto tot stilstand tegen een taxibusje op de Nieuwe Prinsenkade en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de verwondingen door de schoten kwamen. President Obama heeft de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. In een toespraak haalde hij hard uit naar de republikein Mitt Romney. Die maakt zich volgens Obama vooral sterk voor de rijke Amerikanen. Als Romney aan de macht komt, wordt op allerlei beleidsterreinen de klok teruggedraaid, zei Obama. Verder wees hij hierop dat er voor het eerst in negen jaar geen enkele Amerikaan meer in Irak vecht. En dat Osama Bin Laden en Al-Qaeda geen bedreiging meer vormen voor de VS. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn in november. Op verschillende plaatsen in het land wordt vandaag de moord op Pim Fortuyn herdacht, precies tien jaar geleden. In zijn woonplaats Rotterdam begint de herdenking om half tien met een mis in de Laurentiuskathedraal. Aan het eind van de ochtend is er in het stadhuis een symposium over de betekenis van Fortuyn voor Rotterdam en de politiek. Aan het eind van de middag is er een bijeenkomst bij zijn stambeeld in de Korte Hoogstraat. Dat gedeelte van de straat krijgt de naam Pim Fortuynplaats. Fortuin deed in 2002 mee aan de verkiezingen. Zijn partij, de LPF, stevende af op een grote overwinning. Kort voor de verkiezingen, vandaag, tien jaar geleden dus... werd hij op het mediapark in Hilversum doodgeschoten. De jongen uit Son en Breugel, die in Maleisië was ontvoerd... bedankt iedereen die hem heeft gebeden en, voor, hem heeft, en hem voor heeft gesteund. Hij doet dat in een filmpje dat hij op internet heeft gezet. Hij ziet er vrolijk en ontspannen uit en zegt dat hem niets mankeert... 12-jarige Nayati werd vrijdag in Maleisië vrijgelaten. Mogelijk is aan de ontvoerders losgeld betaald. Ze hadden hem een week eerder bij zijn school in een auto gesleurd. De jongen woont met zijn ouders tijdelijk in Maleisië... omdat zijn vader daar werkt. Tot besluit het weer, overwegend bewolkt, met soms wat regen. In het noorden en westen kan er ook af en toe de zon doorbreken. Het wordt 11 graden. Morgen is er meer zon dan vandaag en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 11 graden op de Wadden, tot 15 in het zuiden van het land.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 Vanavond in Karo Brandpunt. Ondanks explosieve personeelsgroei vangt de politie nauwelijks een boef extra. Dat blijkt uit interne rapporten. En de angstige uren vlak na de moord op Fortuin. Hoe precies tien jaar geleden een volksopstand dreigt op het Binnenhof. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1. Eo. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin we de zondag beginnen met een gesprek met een inspirerende Nederlander. Vandaag wijken we daar iets van af, want u krijgt vanmorgen niet alleen een inspirerende Nederlander, maar ook een inspirerend verhaal te horen. Een bijzonder verhaal dat helemaal past in deze week van Herdenken die achter ons ligt. Het is namelijk een hoorspel over de eerste poging in de geschiedenis om de Joden uit te roeien. Hier bij mij zit Esther Voet, journalist van huis uit... en verbonden aan het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël... beter bekend als het CD. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, we hebben je gevraagd om ons mee te nemen... Um, naar het hoorspel van de Bijbeltapes, waarnaar we zo meteen gaan luisteren. Um, dat is het verhaal van Esther. Um, um, naar wie jij vernoemd bent. Ja. Um, zonder de kloot te verklappen, waar gaat dat verhaal over? Mm. Ik denk dat het verhaal gaat over um, het onbekende. Over jaloezie en ego. Uh, het speelt zich af in Persië. In, um, uh, rond ja, vierde, vijfde eeuw voor, uh, voor het jaar nul. En uh, het gaat over een minderheidsgroepering die bedreigd wordt. Nou... Dat lijkt me de clue die niet wordt weggegeven. Ja, nee, maar en, en, en, en wie is Esther? Esther is uh, een meisje die weinig te zeggen heeft... zoals geen enkele vrouw het in die tijd voor het zeggen had. En ze, uh, ze is opgenomen door haar neef, Mordegai want ze is wees en in die cultuur en in die tijd... werd dan familie opgenomen in een huis. Er wordt zelfs gezegd dat Mordechai en Esther getrouwd zouden zijn geweest. Um, en uh, op een gegeven moment zoekt de koning Ahasferos... zoekt een vrouw en Esther schijnt uh, niet lelijk te zijn... En ze wordt uiteindelijk, nadat uh, Mordegai haar een paar keer heeft verborgen, zo van: Ik wil liever niet dat ze vertrekt. Wordt ze toch voor de, voor de koning uh, wordt ze gepresenteerd. En de man valt als een blok voor haar. Mm. <lacht> en trouwt met haar. En trouwt met haar, ja. Dat doet hij niet zo 1, 2, 3. Want hij is natuurlijk. In die cultuur had hij. Die, die koningen hadden veel vrouwen. Maar de hoofdkoningin. Een ras echte feministe, en ik had er volledig gelijk gegeven. Washti die moest voor de koning dansen. terwijl hij een behoorlijke slok op had na een uh, enorm feest van. Ik meen 180 dagen. Nou, ik wil ze leven Ik wil ze precies. Ik wil zijn leven niet zien. <lacht> maar um, zij moest. De, de, de koning zei van. Nou, ik wil dat je voor mij en mijn, mijn, mijn mannen danst. En Washti zei: Nou, daar begin ik helemaal niet aan, meneer waardoor uh, de, de adviseurs van de koning zeiden... ja, maar dat is een slecht voorbeeld voor de rest van de vrouwen in het land. Straks denken ze allemaal dat ze een eigen mening mogen hebben. Precies. Dus Vashti werd verstoten... en dan moest iemand nieuw voor in de plaats komen. En dat was Esther. En dat werd Esther. Oké. Okay. Um, nou, uh, nou, nou, nou, jij bent Joods, je heet Esther. Ben je ook echt vernoemd naar haar? Ik ben echt vernoemd naar haar. We hebben ook thuis... Als kind hingen bij ons een plaquette met het moment suprême... Dat, een, een, een rondbord waar uh, Ahasferos de scepter uitstak naar Esther. En dat was een kernmoment in het verhaal. Want dat betekende dat Esther iets mocht vragen aan de koning... wat achteraf het volk zou redden. Maar de scepter uh, was het teken dat uh, zij... zij als je bij de koning niet werd uitgenodigd, dan mocht je niet met de koning praten. En, zij, uh, en dat stond, daar stond de straffe des doods op. En zij neemt dan op een gegeven moment toch dat risico om naar de koning toe te gaan. Om hem dus uh, het een en ander te vragen. En dan steekt hij de scepter uit en dan mag zij de scepter aanraken. Dat betekent hij accepteert het feit dat zij zomaar... Zonder uitnodiging langs is gekomen. Precies, exact. Um, en speelt, speelt dat, dat hangt dan prominent uh, in, in, in jullie huis, speelt dat verhaal dan nog verder een rol in, uh, in, uh, in jouw jeugd? Nou, ik ben altijd wel trots geweest op, uh, op de naam en het, natuurlijk heb je op school ook extra uh, aandacht voor het, uh, voor het verhaal. Waar ik later pas achter kwam, kijk, ze is koningin geworden omdat ze mooi was. Maar waar ik later pas achter kwam, was dat ze ook een van de zeven Joodse profetessen is. Mm -hmm. En dat is omdat ze moed heeft getoond. En daar ben ik eigenlijk nog veel trots op. Omdat het een moedige vrouw was? Ze had lef, Ja. ja. ja. Um, het verhaal van Esther heeft verder ook wel uh, uh, gevolgen gehad voor uh, de Joodse cultuur. Nou zeg ik het misschien wel heel erg raar. Maar er, er wordt nog elk jaar naar dat verhaal gerefereerd. Ja, ja met Purim. Het, het is een soort. Je kunt het vergelijken met een soort carnaval. Mm -hmm. um, en het grappige is dat in het verhaal Esther, Haman, de grote vijand van, uh, van, van Mordegai en Esther dat hij naar de koning toe gaat en zegt... moet je horen, die joden daar zo, die, die houden zich niet aan uw wetten... en ze hebben allemaal feestdagen en ze zijn daardoor lui... want op die feestdagen werken ze niet. En het verhaal zit vol met ironische draaien... want wat er uiteindelijk dus gebeurt is dat in honor of Esther... God zeg maar nog een extra feest geeft aan de Joden en dat is dan het Purim. En Purim wordt ook gevierd zo in februari maart gelijk met Carnaval. En daar zitten allerlei tradities aan die ontzettend grappig zijn, maar het is een, um, het is echt een heel leuk feest ook voor kinderen. En ik ben uh, in Israël geweest in 91 toen. Um, uh, toen de, golf, de Eerste Golfoorlog was uitgebroken. Toen zat ik in een dus Toen heb ik ook met al die kinderen de, de, kinderen, de gezichten geschminkt. En, um, op een gegeven moment was, tijdens Purim, gaf Saddam Hussein zich over. En nou hebben wij kleine koekjes, traditioneel, die we met Purim eten. Die heten Nehaman de oren van Haman... En je begrijpt dat werden natuurlijk Osne Saddam. Mm. Ja, van, de naar de oren Saddam. hoe zijn. Ja. Ja. Um, je vertelde net iets dat er, er zijn allerlei tradities rondom dat feest um, Kun je daar eens een paar van noemen? De, het bakken van die hamansoren, die, ja. die koekjes. Hamansoren. We, re, we lezen de Mugilat Esther. Uh, daar, daar is ook de, voor vrouwen is het ook verplicht om daarnaar te luisteren. Dat is bij geen enkel ander feest uh, zo. Um, Als en, een aansporing om ook zo moedig te zijn? Of? Ja, ja vrouwen hebben daarin een grote rol gespeeld. Dus vrouwen moeten dan ook naar de Mugilat Esther uh, luisteren. En dat is een van de vijf rollen die we hebben, die losstaan. Het bijzondere is dat um, Poerim gaat over het verborgene. De verborgen krachten achter iets. Esther... Uh, in het Hebreeuws heeft de stam die verborgen betekent. Het betekent ook ster, dus het wordt mm -hmm. al snel verborgen ster. En het is het enige bijbelverhaal waar niet één keer God in voorkomt. Het woord God in voorkomt, die is ook verborgen. Dus, en zij werd verborgen hè, voor Ahasveros. Zij hield haar geloof Verborgen voor Ahasveros. Dus daar spelen allerlei uh, zaken in die misschien interessant zijn. En dat verborgene dat uitzicht in het Poerimfeest... natuurlijk ook doordat uh, veel mensen zich verkleden. En zich eigenlijk hun, ide hun identiteit verbergen. Het is de enige dag waarop in de orthodoxie... mannen vrouwenkleren mogen dragen... en vrouwen mannenkleren mogen dragen. En, uh, maar die traditie van het verkleden... Die komt niet van heel lang geleden. Die komt uit de 16e, begin 16e eeuw uit Venetië. Want daar had je natuurlijk het carnavalen. En de Joden hebben toen het verkleden met Purim hebben ze ge uh, geadopteerd vanuit het carnaval. Maar was er mooi in het verhaal. Het paste prachtig in, ja. Laten we naar dat uh, hoorspel gaan luisteren. Uh, we stappen in een tijdmachine en gaan terug naar het jaar 450 voor Christus... toen de Persische koning Ahasveros de scepter zwaaide over het hele Midden-Oosten. long Het was in de tijd van Agasferos. De Agasferos die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat 127 provincies stelde. In het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van Sushan zetelde... richtte deze koning Agasferos een feestmaal aan... voor al zijn rijksgrote en hoge functionarissen... Alle bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië... de adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig. Vele dagen spreidde hij de rijkdom en luister van zijn koningschap ten toon... en de pracht en praal van zijn majesteit. 180 dagen lang. Toen deze dagen voorbij waren... richtte de koning een feestmaal aan... voor alle bewoners van de burcht van Soussaan. Van hoog tot laag... Dit duurde zeven dagen en het werd gehouden in de binnenhof... van de tuin van het koninklijk paleis. Op de zevende dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was... beval hij Mehuman, Bizeta, Garvona, Bikta, Avakta, Zetar en Karkas... de zeven eunigen die zijn persoonlijke dienaren waren... om koningin Washti getooid met de koninklijke hoofdband bij hem te brengen. Hij wilde de rijkschoten van de volken haar schoonheid laten zien. Want zij was mooi. Maar toen haar het bevel van de koning door de eunigen werd overgebracht... weigerde koning in Washti te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede. Hij wende zich tot de wijzen, die kennis bezaten van het verleden. De koning was namelijk gewoon zijn zaken voor te leggen aan al zijn wets- en rechtsgeleerden. Zijn meest vertrouwde raadsheren waren Karsena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marcena en Memoegaan. De zeven rijksgoten van Perzië en Medië. Zij hadden vrij toegang tot de koning en bekleden de hoogste posten in het Rijk. Wat zegt de wet? Wat moet er gebeuren met koningin Washti... nu ze geen gehoor heeft gegeven aan het koninklijk bevel... dat hij door de Eunige is overgebracht? Daarop verklaarde Memoegaan, ten overstaan van de koning en de rijksgrote... Als het de koning goed denkt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen... dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd... zodat het niet kan worden herroepen. Hierin moet bepaald worden dat Washti koning Agasferos niet meer onder ogen mag komen... en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een ander zal geven... die beter is dan zij. Als in het hele Rijk, en dat is groot, bekend wordt... dat de koning een dergelijke verordening heeft uitgevaardigd... dan zullen alle vrouwen van de hoogste tot de laagste... hun echtgenoten met respect bejegenen. Na verloop van tijd, toen de woede van koning Agasferos bedaard was... gingen zijn gedachten weer uit naar Washti. Hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. Hmm. Daarom opperden zijn kamerdienaars... Er zouden voor de koning mooie, jonge meisjes gezocht moeten worden. Meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen. Met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes. En die bij elkaar te brengen in de burcht van Suzanne In het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld. De eunuch die de koning als haremwachter dient. En een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt... zou dan koningin, koningin moeten worden. Hmm. In, in de, de plaats, plaats van Washti. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de burcht van Sushan een zekere Mordegai, een Jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Tsim'i, de zoon van Kish uit de stam Benjamin. Hij was een van de mensen die samen met Jegonia, de koning van Jehoedah... door koning Nefugadnetzar van Babylonie... als ballingen uit Jeruzalem waren weggevoerd. Deze Mordegai was de pleegvader van Hadassah, ook Esther genoemd... die een nicht van hem was en geen vader of moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordegai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi... Toen u het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt... en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Sushan... waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan... werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht... en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje stond hem aan en won zijn genegenheid. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling... en het voorgeschreven voedsel geven en stelde hij zeven voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar, samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stamde. Mordegai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordegai langs de voorhof van het vrouwenverblijf... om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om de nacht met koning Agersvedos door te brengen... wanneer na twaalf maanden haar schoonheidsbehandeling... overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was. Zes maanden werd ze behandeld met mirreolie... zes maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. En telkens als er een meisje na deze voorbereiding naar de koning ging... Werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar het koninklijk paleis? 'S'avonds ging ze daar naar binnen, 's morgens keerde ze terug. Ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Shah's de eunig die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Toen het de beurt was van Esther, de dochter van Avigail... die een oom was van haar pleegvader Mordegai... verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai... de eunig die de koning als haremwachter diende. En allen die Esther zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Esther bij koning Agasferos gebracht, in het koninklijk paleis in het zevende jaar van zijn regering in de tiende maand, de maand Teveet. Mm -hmm. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Mm -hmm. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Mm -hmm. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om... en maakte haar koningin in dit plaats van Vashti. Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij elkaar werden gebracht... deed Mordegai dienst in de koningspoort. Esther had nog steeds niet verteld uit welke familie of welk volk ze stamde... zoals Mordegai haar op het hart had gedrukt. Ze gehoorzaamde Mordegai zoals voorheen... toen hij als pleegvader voor haar zorgde. Toen Mordegai dus in de koningspoort zat... gebeurde het dat twee eunigen die de koning als lijfwacht dienden, Biktan en Teresh uit verbittering een plan beraamde om koning Agasferos om het leven te brengen. Dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht koningin Esther ervan op de hoogte. En Esther vertelde namens Mordechai alles aan de koning. De zaak werd onderzocht en de beschuldiging bleek gegrond. De beide mannen werden aan een paal gehangen. En in aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken. Na verloop van tijd gaf koning Agasferos een hoge positie aan Haman, de zoon van Hamadata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer. Want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordegai daarover aan. Waarom overtreedt over... u steeds het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. <totstuk> Toen lichtte ze Haman erover in, om te zien of Mordegai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hem namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordegai niet voor hem knielde of boog... werd hij woedend en hij besloot Mordegai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordegai stamde... was de dood van Mordegai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Arrasferos Rijk om te brengen. Heel Mordegai's volk. In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Agasferos, de maand Nissaan, liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poerwerpen. Dat wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden. één voor één. Tot en met de twaalfde maand. De maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Agasferos... Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft... en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken. En aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat... hen maar rustig hun gang te laten gaan... Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld... dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren... die de koninklijke schatkist beheren. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman. De zoon van Hamadata, De nakomeling van Agak. De vijand van de Joden. Over uw zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman. En ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste legt. Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Hamer het wilde. En dat gericht was aan de satrapen die de koning vertegenwoordigde, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Agasferos en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk, brieven verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid. Jong en oud. Vrouwen en kinderen inbegrepen. En dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In elke provincie moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud daarvan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt. Zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Sousaan werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Sousaan in rep en roer. U luistert naar Dit is de Zondag, dit keer met een aflevering van de Bijbeltapes. We onderbreken even het verhaal van Koningin Esther. En vanuit het Persische Rijk uit 450 voor Christus komen we even terug in deze tijd. Want het is half acht en tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Frankrijk kiest vandaag een nieuwe president. In de beslissende ronde van de verkiezingen gaat de strijd tussen zittend president Sarkozy en de socialist Hollande. En die doet het in de peilingen een stuk beter dan Sarkozy. Bronnen rond de president houden ook rekening met de nederlaag. Als Hollande wint, komt er voor het eerst in 17 jaar weer een linkse president aan de macht. De Grieken gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Verkiezingen lopen waarschijnlijk uit op een afstraffing voor de coalitiepartijen... die onder druk van Europa een streng hervormingsplan opstelden. Grootste verliezer wordt waarschijnlijk de sociaal-democratische PASOK... die na twee jaar nog bijna de helft van alle stemmen haalde. En de regen heeft de bevrijdingsdag gisteren parten gespeeld. De filet van veteranen in Wageningen trok minder bezoekers dan andere jaren. Ongeveer 1250 veteranen liepen mee, onder wie zo'n 300 uit het buitenland. Uiteindelijk kwamen er 120.000 mensen naar Wageningen. Net zoveel als vorig jaar, maar de meesten kwamen pas later op de dag toen het droog was. En ook in Zwolle kwamen er minder mensen naar het bevrijdingsfestival. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend is het bewolkt en vooral in het zuidoosten valt soms wat regen. In de rest van het land blijft het op een enkele spat regen na droog. Vanmiddag breekt in de kustgebieden de zon soms even door. In het binnenland blijft het bewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. Bij een matige noordoostenwind wordt het niet warmer dan een graad of elf. Vanavond wordt het overal droog en vannacht klaart het op steeds meer plaatsen op. Tijdens de brede opklaringen koelt het af naar een graad of twee en is er kans op vorst aan de grond. Onder de bewolking liggen de minima rond vijf graden. Morgen is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt met 13 graden in het noorden... tot 16 in het zuiden een stuk minder fris dan vandaag. Na morgen gaat de temperatuur verder omhoog naar gemiddeld een graad of 18... maar de kans op buien is daarbij behoorlijk groot. U luistert naar Dit is de Zondag met Kiva Alouche. Nou, welkom bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Vanochtend hebben we een hoorspel over koningin Esther. Het bijbelverhaal uit de tijd van het Persische Rijk. En we hoorden zojuist dat eerste minister Haman... koning Ahasveros zover had dat hij een bevel uitliet vaardigen... om alle Joden uit te roeien. Esther Voet, journaliste, eh, verbonden aan het Sidi. Jij geeft eh, vanmorgen een toelichting bij wat we gaan horen. Uh, dat uh, bijbelboek Esther lijkt akelig veel... Op, uh, of lijkt, lijkt akelig actueel na een week van herdenken. Um, uh, dit verhaal geldt eigenlijk als de eerste poging in de geschiedenis. om de Joden uit te roeien. Klopt. Ja, inderdaad. Het is een. Uh, een wat dat er gaat, een bijna archetypisch verhaal geworden. Um, en. Je ziet in het verhaal zelf dat een persoonlijke weten kan uitgroeien tot iets enorms. Haman, die eerste minister waar we het over hebben in het hoorspel... die uh, heeft natuurlijk ongelooflijk last van zijn ego omdat Mordegai we weigert te buigen. En dat ontwikkelt zich en cumuleert zich uiteindelijk tot niet alleen jij Mordegai... maar ook de rest uh, um, willen we, uh, daar willen we vanaf. Ja, ja. Um, afgelopen week was uh, voor jou een hele hectische. Want je hebt je nadrukkelijk gemengd in het uh, debat... over hoe we de Tweede Wereldoorlog moeten herdenken. Ja, dat is dus de stap naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. <laughs> Even 2500 jaar later. Uh, ja, laat ik wel zijn dat het Sidi zich vooral heeft gemengd... in het feit dat wij het uitermate ongepast vonden... dat er een gedicht zou worden voorgelezen... over een waffen-SS op de Dam... Mm -hmm. Um, het is, vind ik, schokkend om te zien... dat heel veel mensen niet meer weten... wat de Waffen-SS destijds op zijn geweten heeft gehad. En in dat kader hadden wij zoiets van... ja, dit, dit, het, het kan niet, het gedicht zelf... het gedicht won een tweede prijs bij een, uh, bij een gedichtenwedstrijd... en zou oorspronkelijk in Westerbork worden voorgelezen... En Westerbork had gezegd, daar beginnen wij niet aan. En toen heeft het Nationaal Comité 4, 5 mei besloten... om het dan maar op de Dam voor te laten lezen. En wij werden daarmee geconfronteerd vanuit de media. We hadden geen flauw idee dat dat stond te gebeuren. Dus toen die vraag kwam, hadden wij zoiets van, wat gebeurt hier? Ik had echt zoiets van, zijn ze nou echt een haartje betoeterd? Maar het bleek echt waar te zijn. Het gedicht op zich was prachtig. Um, daar wil ik helemaal niet... Uh, op afgeven. Maar om tijdens een nationale dodenherdenking, wanneer het merendeel van degenen die zijn overleden, van de Nederlanders die zijn overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden waren, dan vind ik het beroerd om, om uitgerekend een waffen sser te gaan herdenken, omdat je daarvan daarmee de dader slachtoffer maakt. En dat ging, ging ons echt veel en veel te ver. We snappen ook niet waarom de comité, het comité tot die beslissing is gekomen. Ik kan er niet bij. Nee. Ik kan er niet bij. Nee. Um, het CIDI waar je werkt, die willen nadrukkelijk gesprekspartner zijn voor uh, dat comité 4 en 5 mei. Um, wat wil je dan in zo'n, of wat willen jullie dan in zo'n uh, uh, als gesprek gesprekspartner? Nou, ik kan blijkbaar is het comité 4-5 mei zich gewoon niet bewust van het feit... dat er grenzen zijn aan wat uh, niet alleen een Joodse gemeenschap... pas op, ik, ik, ik, heb het ook, ik heb ook contacten gehad met Sinti en Roma... die zoiets hadden van, maar dit, dit moest niet mogen... Kijk, de, de, de, de, de, de, de Joodse gemeenschap heeft zich goed georganiseerd. En daarom hebben wij zeg maar de grootste mond in dit soort zaken. Maar uh, dit is niet alleen iets voor Sinti en Rome. Dit is iets wat beledigend is... voor alle daadwerkelijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Uh, ook van verzetsgroepen. En wij hebben dus uh, nu tot drie keer toe het comité opgeroepen. Vrijdag nog de laatste keer van jongens... Laten we hierover praten, want dit valt bij een heel groot deel van de echte slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hartstikke fout. Dus kan blijkbaar moeten ze, zich, uh, moeten ze be zich bewust gemaakt worden van iets, maar wat ze op dit moment niet zien. Nee, maar het is normaal gesproken niet zo dat dit soort dingen in samenspraak gaan met Sidi uh, met en Auschwitz-comité en noem maar op kablijkelijk niet. Nee. Wij, ik heb ook zoiets van jongens, had één telefoontje gepleegd... dan had je dit, deze hele ellende kunnen voorkomen. Ja. En van mijn part onder het genot van een kopje koffie. Ik hoef helemaal geen gigantisch overlegorgaan met twintig verschillende verenigingen... Maar ben dat ik... krijg je natuurlijk dan wel. Als, als, als, er, als er één bij komt... dan. Uh, nou, dan je voor het kunt het weet... een vertegenwoordiging sturen... en je kunt van mij een part een, een keertje gaan lunchen... dan o. is het ook al duidelijk, want het is in twee regels gezegd. Ja. Hey, in Vorden was er een 4 mei herdenking met de Duitsers samen. Ja. En, en daar vloog een vliegtuigje met een spandoek. Vorden is fout. Nou, dat, dat was dat was dat niet een, Het was niet een met de Duitsers samen. Ze wilden langs Duitse soldaten lopen. Nou is de Weermacht... Ja, die, dat waren tien uh, Duitse soldaten. Die weermachtjongens hadden vaak ook geen keus. Mm -hmm. Die moesten gewoon het Duitse leger in. Dat vind ik heel wat anders dan een Nederlander... die destijds bewust in de oorlog heeft gekozen... om Voor zich de aan de te sluiten bij de Waffen-SS. <lacht> dus dat vind ik een ander geval. Ik, uh, maar was dat... dat spandoek van jullie? Nee, dat was, dat was niet van het Sidi. Het wat was je... van een splintergroepering. Het is... Een... Uh, de, van de fractie TOF. En de fractie TOF is een fractie in uh, de kerkenraad... van één van de Joodse gemeenschappen in Nederland. Het zijn vijf jongens. Oh, okay. en, uh, maar wat vind je van zo'n actie dan? Als, uh, een, een spandoek met Vorden is fout. Uh, ik vind het heel erg um, um, polariserend werken. Daarbij komt Vorden. Vorden bestaat uit 5000 bewoners... En het is een beslissing genomen, uh, genomen door de burgemeester en wethouders... met het comité samen. Daar kun je kritiek op hebben. Maar daarbij, daarvoor wordt voor dus mij voor, niet heel voor de fout. fout. Nee. Nou, het is elk jaar weer een... Er uh, is elk jaar weer een... Uh, uh, is er wat, hè? Ja. Dat ja. is toch eigenlijk heel jammer? Zou je denken? Dood en doodzonde. Dood en doodzonde. En ik weet niet hoe het komt. Um, maar dat het niet vloeiend loopt, dat mogen duidelijk zijn. Nee. Hard aan het werk om dat te veranderen dus. Met liefde. Wij gaan weer terug naar 450 voor Christus. We ja. luisteren naar Esther. We stappen in het verhaal als koningin Esther... van wie de koning niet weet dat ze Joods is... een poging doet om de uitroeiing van haar volk te voorkomen. Toen de derde dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad... en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. Daar bleef ze staan. Tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon tegenover de ingang. Zodra hij koningin Esther in de hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen vroeg de koning haar... Wat is er, koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk. Het zal u gegeven worden. En Esther antwoordde... Als het de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen... en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid. Daarop gaf de koning bevel om Haman zo snel mogelijk te halen. We zullen doen wat Esther verzoekt. Zo kwamen de koning en Haman om deel te nemen aan de maaltijd die Esther had bereid. Toen de wijn geschonken werd, zei de koning tegen Esther... Wat wilt u vragen? Hm. Het zal u gegeven worden... Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Wat ik wil vragen, wat ik wens... ...als de koning mij goedgezind is en als de koning genegen is... ...mij te geven wat ik wil vragen en mijn wens te vervullen... ...laat de koning dan nogmaals met Haman bij mij komen en deelnemen aan een feestmaal dat ik voor hen zal bereiden. Morgen zal ik op de vraag van de koning antwoord geven. Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goed gehumeurd. Maar zodra hij in de koningspoort Mordechai zag... die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend... Hij beheerste zich echter en ging naar huis. Daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en Zeres, zijn vrouw. Hij wees hun op zijn geweldige rijkdom. Geweldige rijkdom. Het grote aantal zonen dat hij had. Het grote zonen. En de eervolle positie, eervolle positie die de koning hem had gegeven door hem boven alle rijksgroten en hoge functionarissen te plaatsen. En daar komt nog bij... dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid... waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd... Samen met de koning. Maar dit betekent allemaal niets voor mij... zolang ik Mordegai, die jood, in de koningspoort zie zitten. Zijn vrouw Zeresch en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem... Laat een paal neerzetten van vijftig el hoog. Hm. En zeg morgenochtend tegen de koning... dat Mordegai daaraan moet worden gehangen... Hm. Moord gij moet hangen. Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de chronieken te brengen, het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. Op zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin stond... dat Mordegai iets had onthuld over Bictan en Teres. Twee eunigen die de koning als lijfwacht dienden, En wel dat zij een plan hadden beraamd... om koning Agasferos om het leven te brengen. Welk eerbewijs of welke onderscheiding... is daarvoor aan Mordegai gegeven? Vroeg de koning... Er is iets gegeven. gegeven. Antwoorden zijn kamerdienaars. Daarop vroeg de koning... Is er iemand in de hof? Nu was Haman zojuist in de buitenhof van het paleis gekomen... om de koning te zeggen dat hij Moordegai aan de paal moest hangen... die Haman voor hem had laten klaarzetten. De kamerdienaars antwoorden dus... Ja, Haman staat in de hof. Te wachten. Laat hem binnen, zei de koning. Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem... Wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf... Aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij? En hij antwoordde de koning... Als de koning iemand eer wil bewijzen... een koninklijk gewaad moet er worden gehaald dat de koning zelf heeft gedragen en een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een koninklijke kroon op het hoofd heeft. Dat gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning. Aan iemand die tot de adel behoort. En die moet dan degene aan wie de koning eer wil bewijzen. Het gebaat omhangen. Hem op het paard over het stadsplein laten ha. rijden... en voor hem uitgaand roepen. Dit valt in. Ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarop zei de koning tegen Haman... Haal snel het gewaad en het paard waarover u hebt gesproken... en handel op de voorgestelde manier met de Jood Mordegai... die dienst doet in de koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege. Dit valt. En in ieder ten deel aan wie de koning... Haman haalde het gewaad en het paard, eer, hing Mordegai het gewaad om eer, en liet hem over het stadsplein wil rijden. Bewijzen. En terwijl hij voor hem uitging, riep hij... Dit valt in ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Dit valt in ieder ten deel aan wie de koning eer dit wil bewijzen. Wat? Dit eent. Abhi de koning van de, de, de, de, de, de. De de naar de koning, de koning, aan de koning de Mahamon haaste zich naar huis, treurend, het hoofd bedekt. Aan zijn vrouw Zeresh en aan al zijn vrienden vertelde hij wat hem was overkomen. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen hem... Als die Mordegai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren tot het Joodse volk behoort... kun je niet tegen hem op? Je zult het volledig van hem verliezen... Je zult het volledig van hem verliezen. Je zult het volledig van een je, ken je niet eens. Ze waren nog niet uitgesproken, of daar waren de eunigen van de koning al, die Haman zo snel mogelijk naar het feestmaal brachten dat Esther had bereid. Zo waren de koning en Haman weer bij koningin Esther te gast. Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther... Wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koningin Esther antwoordde... Majesteit als u mij goedgezind bent en als het de koning goed duwt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen. Dat is mijn wens. Want we zijn verkocht mijn volk en ik om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen dan zou ik hebben gezwegen. Want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets te doen? Vroeg koning Agashedos aan koningin Esther. En Esther antwoordde: Die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar. Haman. man. Oh. Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning van tafel op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken... want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar de maaltijd werd gehouden... had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. Ook nog de koningin? Aan in mijn aanwezigheid. Riep de koning uit. Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht. Garvona, een van de eunigen die de koning diende, zei: ja, Staat er bij Hamans eigen huis niet al een paal van 50 el hoog die Haman heeft neergezet voor Mordecai? Dezelfde Mordegai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen. Hang hem daaraan, zei de koning. Zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordecai. Toen bedaarde de woede van de koning. Diezelfde dag nog schonk koning Arasferos de bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan koningin Esther. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had verteld in welke relatie hij tot haar stond. De koning deed de zegelring af, die er Haman had afgenomen, en gaf die aan Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. Opnieuw wendde Esther zich tot de koning. Huilend viel ze aan zijn voeten... en smeekte hem het verderfelijke plan te verijdelen dat Haman, de nakomeling van Agak tegen de joden had beraamd. De koning stak Esther de gouden scepter toe... waarna ze opstond, voor de koning ging staan en zei... Als het de koning goed denkt en hij mijn goed gezind is... als het de koning juist lijkt en hij op mij gesteld is... laat er dan een schrijven uitgaan dat de brieven herroept die geschreven zijn door Haman, de zoon van Hamadata, de nakomeling van Agak, waarin zijn plan staat... om in alle provincies van het Rijk de Joden uit te roeien. Want hoe zou ik het onheil dat mijn volk treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uitroeien van mijn familie kunnen aanzien? Koning Agasferos zei tegen koningin Esther en tegen de Jood Mordegai... Hamans bezittingen heb ik al aan Esther gegeven... en hij zelf is aan de paal gehangen... omdat hij de Joden om het leven wilde brengen. Stel nu zelf in naam van de koning een verordening op schrift... die volgens u in het belang van de Joden is... en verzegel die met de koninklijke zegelring. Want wat geschreven is in naam van de koning... en verzegeld met de zegelring van de koning... kan niet worden herroepen. De dertiende dag van de twaalfde maand. De maand Adar brak aan. De dag waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd. De dag waarop de vijanden van de joden en in hun macht hoopten te krijgen... Maar het omgekeerde gebeurde. Het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. Die dag sloten de Joden zich in alle steden aan één. In alle provincies van koning rijk, om hen die op hun ondergang uit waren om te brengen. Niemand hield stand tegen de Joden. Want angst voor hen had zich van alle volken meester gemaakt. De hoofden van alle provincies, de satrapen, de gouverneurs... en de koninklijke ambtenaren steunden de Joden uit angst voor Mordegai... Mordegai had immers een hoge positie in het paleis... en zijn faam verbreidde zich over alle provincies. Hij werd hoe langer, hoe machtiger. De Joden sloegen met het zwaard op al hun vijanden in... en zaaiden dood en verderf. Mordegai stelde al deze gebeurtenissen op schrift... en hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van koning Agasferos Rijk. Of ze nu dichtbij woonden, of ver weg... Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de 14e als de 15e dag van de maand Adar te vieren. Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd. En omdat dit de maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde en waarin rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken. Dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. Koning Agasferos legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. Al zijn machtige daden en krijgsverrichtingen... zijn opgetekend in de chronieken van de koningen van Medië en Persië. Evenals alle bijzonderheden over de hoge positie die hij Mordegai had gegeven. Mordegai, de Jood, volgde in de rang immers onmiddellijk op koning Agasferos. Hij stond bij de Joden in aanzien en was bij hen allen geliefd. Want hij streefde het geluk van zijn volk na... en was een pleitbezorger voor het welzijn... van allen die tot dit volk behoorden. Tot zover het verhaal van Esther. Ingeleid door Esther Voet van het CD. Dank je wel. Straks na acht uur op deze zende trekken we zoals elke zondagochtend de natuur in met vroege vogels. Menno, wat gaan jullie doen? Goedemorgen Kiva. Uh, wij uh, hebben een uh, prachtige uitzending. We hebben onder andere Johan van der Gronden te gast, de directeur van het Wereld Natuurfonds. Dat bestaat uh, uh, 50 jaar dit jaar. Dat gaat ze groots vieren, onder andere met het uitzenden, uitzetten, uh, wij zenden uit, maar zij zetten uit van een, uh, uh, een groot Nederlands oerbeest. En uh, wat voor beest dat is, zal ik dat vertellen of zal ik dat nog even... Nee, dat vertel ik nog niet. Dat we vereniging. hebben er geen geluid van, maar wel van dit dier. Daar gaan we ook naar luisteren. Kijk, de ooievaar. Veel nieuws over de ooievaar. Niet allemaal even vrolijk nieuws, maar het is natuur. Dus we maken het allemaal mee zo direct na 8 uur. New York, op Radio 1. Yeah, right the the Theodore Holman op zoek naar het New York-gevoel. De muziek, de films, de verhalen. De New York-nacht. In de nacht van woensdag op donderdag van 2 tot 6. New York, New York, New York. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben schrijfster Suzanne Smit. Jouw boek Vloed is nu maar 4,95. Alleen bij Libris. Deze schitterende, epische roman gaat over jouw eigen familiegeschiedenis, hè?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 Geef ook de aarde door. Samen met het Wereld Natuurfonds. Ik ben Harm Edens. Alleen bij Libris. Vloed van Suzanne Smit. Voor maar 4,95. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl. Slash 50 manieren. Dit is Radio 1.